Minister Kramer steekt 31 miljoen euro in de herontwikkeling van de stadshavens in Rotterdam. Volgens de minister zijn de stadshavens de grootste en duurzaamste herstructurering in de Nederlandse binnensteden. In het gebied worden de komende jaren 13.000 huizen gebouwd, waarvan 1200 op het water. Bij de bouw worden duurzame materialen gebruikt. Bonden en werkgevers in de Kleinmetaal hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CEO. In de Kleinmetaal werken 400.000 mensen. De werknemers krijgen 1,5% loonsverhoging in 2011. Volgend jaar kunnen bedrijven hun werknemers 3,5 dag vrijgeven als ze te weinig werk hebben. In plaats van deze crisisbestrijdingsdagen kan de overleg tussen werkgever en werknemer ook gekozen worden voor een eenmalige uitkering van 1,5% van het jaarsalaris. In de Verenigde Staten is de recessie voorbij. De economie groeide in het derde kwartaal met 3,5% op jaarbasis. De werkelijke groei was bijna 0,9%, maar die wordt in de VS omgerekend naar een jaarcijfer door ervan uit te gaan dat deze groei vier kwartalen aanhoudt. Het cijfer kan de komende weken nog met een paar tienden worden aangepast. Door de groei is er een eind gekomen aan de langste periode van recessie in de VS sinds het begin van de metingen in 1947. De groei is iets hoger dan de analisten hadden verwacht. In Arnhem zijn een man en een vrouw opgepakt die bezoekers van een relatiesite zouden hebben afgeperst. Ze ontfutselden de slachtoffers tijdens het chat op internet allerlei privégegevens. Daarna dreigden ze de informatie bekend te maken. Twee bezoekers van de relatiesite moesten 2500 euro betalen om te voorkomen dat de gegevens op straat kwamen te liggen. Ze deden aangifte. Gisteravond zou het geld in een hotel in Arnhem worden overgedragen. Rechercheurs hebben de twee verdachten daar opgepakt. Het weer. Af en toe zon en droog. Morgen geregeld zon bij een temperatuur rond de 13 graden. Dit was het NOS Journal.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 By the rules that I've been told, more understanding of what's around. Me. Yeah. See you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 Als ze oog mag zijn, in mijn ogen blijft ze altijd klein. It's time.